Levi van Eck met het NOS-journaal. Wandelaars hebben vanochtend aan het strand bij Monster het lichaam gevonden van de 15-jarige jongen die vrijdagavond in Zee verdween. De jongen uit Den Haag was daar gaan zwemmen met twee vrienden. Ze raakten in de problemen toen ze door de stroming werden meegetrokken. De andere twee konden worden gered. Een grote zoekactie leverde vrijdag en gisteren niets op. Het aantal bosbranden in de Braziliaanse Amazone is flink toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In juli werden 6800 branden geregistreerd. Dat is ruim een kwart meer dan in juli vorig jaar. Milieuactivisten zijn bang dat het erger wordt, want vorig jaar augustus werd er een recordaantal branden geteld. Bosbranden komen van nature veel voor in het droge seizoen, maar ze worden ook veroorzaakt door boeren die delen van het woud ontbossen om te gebruiken voor de veeteelt. In de Australische stad Melbourne geldt vanaf vanavond een avondklok. Van 8 uur s avonds tot 5 uur s ochtends mogen mensen hun huis niet uit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat mag dan alleen om medische redenen of om te werken. Daarnaast mogen inwoners van Melbourne niet verder dan 5 kilometer van hun huis verwijderd zijn. Een bezoekje aan de supermarkt wordt beperkt tot één keer per dag. De maatregelen gelden voor tenminste 6 weken. In de deelstaat Victoria, waar Melbourne onder valt... kwamen er de afgelopen dag 671 besmettingsgevallen bij. Afgelopen nacht zijn twee SpaceX-astronauten... vertrokken uit het internationaal ruimtestation ISS. De landing van hun capsule Crew Dragon... wordt vanavond tussen half negen en negen uur verwacht... voor de kust van Florida. Het is de eerste zogeheten splashdown van een Amerikaanse ruimteschip... sinds de laatste Apollo-capsule in de jaren zeventig. Het weer, het is wisselend bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Door 20 tot 25 graden. Morgen eerst regen en onweersbuien. middags is er meer zon. Het wordt morgen maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauwers en ik neem je vandaag mee op een trip naar China. Slowboat to China, een uitvoering van Sonny Stitt uit 1959. Gewoon als een mainstream jazz nummer. Op tennoorzaak is trouwens Sonny Stitt uh, <coughs> een uitvoering van Slowboat to China ontdaan van alle... Exotica, net zoals uh, trouwens Charlie Parker dat deed en, uh, tien jaar daarvoor zonder Exotica. Gewoon als een uh, echt een jazz nummer. Maar zoals ik al in het eerste uur zei... Uh, in de nummers in de jaren 20, 30, 40... was het toch vaak een soort van Exotica als het om songs over China ging. <tiedacht> en een van de eerste die dat uh, probeerde uh, te, te veranderen... was Sun Ra and His Orchestra, or Orchestra in 1957... Overtones of China, een impressie van China. Hij gebruikt op die plaat uit 1957 ook allerlei instrumenten uit het Verre Oosten. Een bijzonder plaatje, luister maar. zonder plaatje, Sun Ra, in een soort van avant-garde 1957 met de mainstream jazz vermengd en het nummer heette Overtones of China. De nummers over China werden in de jazz ook meer spiritueel, dus uh, ontdaan van de exotica en ontdaan van het pastiche. Bijvoorbeeld bij Cannonville, Adderley en Malt, uh, Milton Jackson um, in het nummer Blues eh, uh, Oriental. Milt Jackson moet ik zeggen natuurlijk. En Cannibal Adderly op Sax. Daarnet, Youssef Latif, uh, van zijn album Eastern Sounds, het, al, uh, het nummer Ching Miao, een, een baanbrekend album, een uh, spirituele kant van de Oosterse muziek, ontdaan van elke ja, exotica van Frats en Tielantijnen, en gebruikmakend van uh, niet-westerse instrumenten, een soort van uh, early world music, die plaat van uh, Youssef Latif, Eastern Sounds. Thank you. met het uitkomen van het album Eastern Sunnets van Youssef Latif... wat je daar straks al hoorde, werd het personage Suzy Wong... steeds populairder in Amerika via de film The World of Suzy Wong. Um, het verhaal van een Amerikaanse architect... die uh, uh, als een blok valt voor een Chinese schoon op de boot naar Hongkong... maar hij raakt daar in Hongkong uit het oog vind haar terug in een hotel. En je raadt het al, ja, dat hotel is niet zomaar een hotel. Het blijkt een bordeel te zijn. En dat is dan het begin van allerlei verwikkelingen in de film... The World of Suzy Wong. Een soundtrack van George Juning. Een geweldige soundtrack met een soort of kind of blue-achtige uh, ritmes. Maar ook uh, Aziatische melodieën. Ik vind het echt uh, vrij gedaan. En daarom heb ik het uh, gedraaid. George Juning. Met de soundtrack, het thema van The World of Suzy Wong. Ik zei het al in het eerste uur, tijdens de diaspora in de tweede helft van de 19e eeuw kwamen Chinezen overal terecht, onder meer in Jamaica. En het nummertje wat je daar net hoorde, of wat je op de achtergrond nog hoort, is van Byron Lee en de Dragonairs. East to West heet het nummer. En Byron Lee, de man met de Chinese roots, was eigenlijk een van de eerste Jamaicanen die internationaal faam verwierf, nog voordat uh, mensen als Desmond Dekker en uh, Bob Marley dat deden met zijn mix van rumba, ska, salsa en ook een beetje reggae. Trouwens, Chinese record producers en label owners die speelden een hele cruciale rol in de wereldwijde popularisering van reggae-muziek uit Jamaica. Uh, zij waren vaak de baas in de platenstudio's in Jamaica. Schorter hoorde je met zijn uitvoering van Mahjong, zijn nummer... geschreven door hem in 1964. Een uh, ja, soort van spirituele benadering van een Chinese gezelschapsspel. Een strategisch spel. Misschien ken je het wel met die Chinese stenen. Die witte stenen je ziet het spel ook vaak... Uh, opduiken in films uh, of gangsterfilms als ze bezig zijn in een keldertje met het spel. En dat is vaak dan uh, het begin van een schietscène of zo. Maar hier dus een spirituele benadering van dat uh, Mahjong-spel door Wayne Shorter. Met uh, trouwens de rhythmsectie van uh, John Coltrane uh, begeleiden, als uh, begeleidende band uh, voor hem. Geweldig album uh, van die Wayne Shorter uit de 19. 1964, moet ik even kijken? Ben ik de naam van het album even kwijt? Maar dat uh, zal ik je zo uh, zeggen. Oh ja, Juju heette het, het 1965 om precies te zijn. Each time you say kiss me, then I oh, know it's time for ding-dong to start. Each time you say hug me, ding-dong, ding-dong. Each time you say love me, ding-dong, ding-dong. I hope I don't wait too long to hear my bells go ding-dong. To hear my bells go ZFM, yes. Rebecca Pang met uh, haar ode aan Hongkong. Een uh, zangeres en, uh, actrice, Chinese zangeres en actrice die uh, haar liefde uitspreekt voor Hongkong. Haar woonplaats na haar verhuizing... Uh, uit Shanghai in 1949 naar Hongkong in 1949 kwam natuurlijk de communistische partij aan de macht. In 1966 was het in Hongkong nog uh, goed toeven. Maar voorzitter Mao Zedong uh, had inmiddels in China, het vasteland van China... zijn beruchte culturele revolutie uh, uitgeroepen. En bracht daarmee China aan de rand van een economische afgrond. En het kostte miljoenen mensen het leven... The Red China Blues, om met Miles Davis te spreken. 74 bracht Miles Davis' eigen revolutionaire plaat uit. Get Up With It. Een mix van ja, een soort van ambient muziek. New Wave verwijst het uh, zelfs een beetje naar rock, blues... en uh, meer mainstream jazz. Allemaal verwerkt in dat album. Uh, waarvan dit uh, nummer, de Red China Blues... met hem op een elektronische trompet. Die, uh, die geluidjes die je hoorde. Want we dacht misschien, waar blijft die Miles Davis? Maar dat uh, was hem toch echt. Um, ik zei in het eerste uur al... Uh, vaak was het, uh, als het over China ging... pastiche nabootsing van Chinese klanken. Maar dat uh, veranderde eind jaren 50. En daarna zag je veel ook uh, Amerikaanse muzikanten... van Aziatische afkomst. Die probeerden op allerlei manieren... die uh, Aziatische invloeden in de muziek te verwerken... zonder een, in pastiche nabootsing stereotypen te vervallen. En Anthony Brown, een man met een Japanse moeder... En his Asian American Orchestra probeerde het uh, monks Mysterioso een bobnummer van een uh, Osiris uh, sfeertje, te voorzien. Luister maar. mysterioso van de hand van uh, Tadonius Monk... in een Aziatisch uh, jasje gestoken met uh, Chinese instrumenten. Uh, onder meer de erhu, de Chinese viool. Uh, Anthony Brown is de saxofonist van dit uh, orkest... met uh, uh, muzikanten van Aziatische afkomst in Amerika. Woonachtig allemaal in Amerika. Nog een voorbeeld van het gebruik van de erhu in het volgende nummer te vinden op het album van Kenny Garrett, de saxofonist... die ook nog ooit bij Miles Davis eind jaren 80 speelde. Hij is zelf niet te horen op dit nummer, maar wel dus die Urgo. Ik vond het zelf wel een geslaagde um, mix van Oost en West, de Tsunami Song... te vinden op het album van Kenny Garrett, Beyond the Wall... Uh, dat het resultaat was van een tour van hem in China om 2005. De Tsunami Song met Wang Guowei, de Urgo-speler. Smoke Miller op uh, piano van het album van Kenny Garrett Beyond the Wall uit 2006. Um, China, ja, we zitten alweer uh, in de laatste 10 minuten, zie ik, of de laatste 5 minuten zelfs <coughs> van het programma. Uh, China ging natuurlijk open, stelde zich open na de dood van Mao Zedong in 1976. Ging het land uh, eind jaren 70 eindelijk open voor het Westen en mondjesmaat kwam ook uh, westerse muziek uh, China binnen. <coughs> Een uh, floriende Jazz scene heeft het nog niet echt uh, opgeleverd in uh, China. Voor zover mij bekend. Uh, China, um, Westerse en, en uh, jazzartiesten kunnen natuurlijk wel optreden in China. Maar jazz en improvisatie en het communistisch bewind. Dat uh, blijft toch een beetje een uh, moeilijk huwelijk. Uh, ben ik bang. Um, maar China is natuurlijk veranderd in een modern land. In die zin dat de, de steden zeer modern aandoen. En dat uh, kun je terugvoelen in een nummertje van Christian Scott... een van mijn favoriete trompetisten van zijn album van een aantal jaren geleden... Uh, Stretch Music van 2015. Daarop stond het nummer Sunrise in Beijing. En daarmee wou ik uh, afsluiten uh, de tweede uur van de trip naar China. Uh, dit nummer <coughs> verwoordt heel prima ja, een beetje het jachtige leven in een uh, moderne metropool zoals uh, Beijing. Sunrise in Beijing. Christian Scott. Blijf ook het derde uur luisteren. Dan treed ik een beetje buiten de jazzpaden. Maar het thema blijft uh, China. Dus uh, neem een kop koffie. Neem een slok. Maar loop niet weg. Blijf zitten waar je bent. En tot zo in het derde uur van ZFM Jazz. Christian Scott. Sunrise in Beijing.